Een van de trouwste medewerkers van Rupert Murdoch heeft ontslag genomen vanwege het afluisterschandaal. Het is Les Hinton die al 50 jaar voor Murdoch werkt. Ten tijde van de afluisterpraktijken gaf hij leiding aan zijn Britse kranten. In zijn ontslagverklaring zegt Hinton dat hij niet van de afluisterpraktijken op de hoogte was. Na 16 jaar heeft Defensie aangegeven waar Dutchbed zeker vijf moslims uit Srebrenica heeft begraven. Dat heeft het tv-programma Nieuwsuur gemeld. De moslims waren op de basis van Dutchbed overleden nadat ze daar hun toevlucht hadden gezocht. Nabestaanden zochten jarenlang vergeefs naar het graf. Maar na aandringen van een oud Dutchbetter heeft Defensie nu onder meer een plattegrond vrijgegeven. De zendmast van Loopik wordt stukje bij beetje weer in gebruik genomen. Sommige zenders zijn weer gewoon te beluisteren, andere nog niet. Gisteren woedde er brand in twee zendmasten. Eerst Loopik en daarna Smilde. Die laatste stortte grotendeels in. Eigenaar Novek laat vanuit Amsterdam een noodmast overbrengen naar Smilde. Maar het kan nog een paar dagen duren voordat hij er staat. Het weer, de dag begint met wat zon. Maar vanmiddag komt er vanuit het westen steeds meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kijk op steunemma.nl, Robert en Brink. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanescu. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending. Deze week en dan met de derde aflevering van Nachtvluchten Zomercocktail.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 wereld. Met haar middelbare schooldiploma op zak toog ze naar de modeacademie. Ze stopte met deze opleiding en kon via via aan de slag bij het internationaal reizend theaterfestival Boulevard of Broken Dreams. Haar eigen dromen waren allerminst vervlogen. Deze pintere dame dook opnieuw de schoolbanken in en studeerde aan de kunstacademie en stortte zich op culturele bedrijfsvoering. Deze eerste vrouwelijke tentbouwer beklom de carrière ladder en groeide uit tot artistieke. Directeur van het rondreizende theaterfestival De Parade. Maar staat nog steeds met de voeten in de modder de spade in de hand. Goedemorgen en welkom Nicole van Vessem. Ja, ook goedemorgen. Je ziet er best wel wakker uit, Nicole, maar ook een tikkeltje vermoeid. Kan dat? Nou, dat kan heel goed kloppen, want ik lag er om half twee in... omdat we gisteren zijn opengegaan in Utrecht. En uh, je hoort het ook waarschijnlijk nog een beetje aan mijn stem... Um, we nou, hebben een geweldige opening gehad. We hebben natuurlijk heel, eerst heel veel regen gehad met het opbouwen. En dan heb je echt heel veel medelijden met al die mensen die daar die tenten staan te bouwen. Maar uiteindelijk kom je daar gisteren om een uur of vier, vijf. En het ziet er echt prachtig uit en zo is het ook gebleven ook. En een hele mooie opening gehad met uh, hoe heet Anthony Heidweiler. Die heeft Jo Opera in Utrecht, dat is een, een operafestival voor jongeren. Die had een to prachtige toespraak, tot tranen aan toe voor mij in ieder geval... Dus mooier kan ik hem niet wensen. Waarom tot tranen aan toe voor jou in ieder geval? Mm, hij wist heel mooi te vertellen waarom hij uh, trots was om op de parade te staan. En ik kreeg dat trotse gevoel nog eens een keer extra eroverheen zeggen. Maar hij, en hij vertelde het heel mooi liefdevol: dat ik echt denk, nou, dat iemand dat nou over ons vertelt. Ja. Waar landen dan die tranen? In het hart, in, in, in de buik, in de ziel? Ik zit, ik zit even een plek te, te, te voelen. Uh, dat, word, dat komt in het hart, ja. Mooi. Ja. Dus kortom, gisteren een hele mooie opening gehad. Um, dan komt er nog een opening in Amsterdam natuurlijk. Ja. We gaan uh, straks ook uitgebreid over de parade uh, verder. Maar we willen natuurlijk ook heel graag weten wie Nicole van Vessem zelf is. Hè? Dat vinden wij ook interessant ja. bij nachtvluchten. En ik vind het wel even leuk om te beginnen met de introductie die we net hadden. Um, een aantal van die termen, in hoeverre zijn ze wel of niet op jou van toepassing? Ik ben niet zeker of het over mij had, u het allemaal voorlaat. Nou, wij, wij gaan er wel van uit ja. dat de samenstelling van onze gasten... ongeveer voldoen aan dit kleurenpalet, uh, aan, aan karaktereigenschappen. Dus uh, laten we zeggen, pittige karakters. Heb je een pittig karakter? Ja, van pittig karakter, ja. Waar uitzicht dat in? Um, uh, ja... Like it, I won't take no for an answer. Like, dus, dus als ik iets heel graag wil... dan zal ik ook zeker zorgen dat ik dat uh, ook voor elkaar krijg. Dus je accepteert nooit? Nee? Je gaat nou, altijd nooit, voor het nooit, ja? Nooit, nooit. Uiteindelijk wel. Maar het uitgangspunt is eigenlijk een heel positief uitgangspunt volgens mij. Net zo lang doorgaan tot je iets voor elkaar krijgt. Dat is niet op een negatieve manier bedoeld. En zo krijg je ook, uiteindelijk ook een parade of andere dingen voor elkaar. En, en het accepteren van nee, wanneer zich die situatie een keer voordoet... hoe ga je daarmee om? Nou ja, dan is het zo. Dan weet, weet, ik, dan weet ik ook dat, het, dat ik mijn best gedaan heb en dan is het ook gewoon zo klaar. Daar blijf ja. ik ook niet heel lang in hangen, nee. Dat, dat kun je wel van je af laten glijden ja. en accepteren ook. Want zie je dat dan als falen of eerder als dat heeft zo moeten zijn? Het ligt een beetje aan de situatie. Maar meestal denk ik, nou ja, dat heeft het zo moeten zijn. Maar goed, dan heb ik het eerst heel lang natuurlijk wel geprobeerd, ja. Dus dan moet ik daar ook wel een overgeven. Ja. Ja. En er klinkt ook een beetje gelatenheid in door. Maar soms moet je dat ook aan de dag kunnen leggen, denk ja. ik. Hè? Ja. We gaan even verder met die, uh, die termen in de introductie. Bevlogen vakmensen. Bevlogen, Ja. dat ja. zeg je misschien niet zo makkelijk van jezelf. Maar ervaren anderen jou als zodanig, denk je? Uh, ja, dat, ja, dat denk ik eigenlijk wel. De mensen die dichtbij mij staan wel in ieder geval, ja. Ik weet dat ik eigenlijk wel heel vaak met mijn werk bezig ben. En werk is in die zin wel niet eens een werkbegrip, maar meer het soort van leven wat je leidt. Dus veel naar voorstellingen, veel met andere mensen bezig, weinig thuis. Ja, ik ben bevlogen, dat, zo voel ik me wel. Ja, dat, dat kan ik wel over mezelf heen schuiven, zeg maar, dat woord, ja. Daar hoef je ook niet bescheiden over te doen. Dus. Want, want, want je hebt er wel tot op heden van alles mee bereikt. Met die bevlogenheid. En die waarschijnlijk ook... Uh, pittige karakter. Ja, dat pittige karakter. Maar ook waarschijnlijk het doorzettingsvermogen ja, wat je dan hebt. Ja. En don't take no for an answer. Ja. En dat soort dingen. Ja. Ja. Nou, ja, op zich vind ik dat ik best veel bereikt heb. Als ik dan op de parade loop. En al die mensen daar zie lopen. En al die tent en alles loopt gewoon. en Al die programma's. denk ik, nou dat heb je toch... Uh, Best goed voor elkaar. Dat doet het natuurlijk al niet alleen, maar ik voel mij dan wel de koningin. van dat uh, kleine vrijstaatje, ja. ja. Ja, is het, al, is ja. het een vrijstaatje? Ja, ja. ja dat is, in eerste instantie is het. Uh, je moet betalen om binnen te komen op de parade. Dus het, is, het staat in hekel mee, letterlijk en figuurlijk. En. Uh, en dan, dan kom je ergens op een soort vrijstaatje. en dan mag je gewoon een paar uur lang doen wat je eigenlijk graag zou willen: eten, drinken, naar voorstellingen, mensen ontmoeten. En daarna ga je weer naar huis. Dus het voelt voor mij wel echt als een vrijstaatje, staatje. Ja. Ja. En een veilig ook. Ja, voel jij je daar veilig? Zijn er... Ja, nee, mensen voelen zich daar ook veilig. Ja, oh, door het, ja. ja dat ook omdat er dus een hek omheen staat. Ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar het is, er, er, er, er gebeurt gewoon niet zoveel. Omdat er een hek omheen staat gaan mensen ook geen, niet vaak rare dingen doen. Dus, uh... Zou dat door een hek komen, denk je? Of zou dat komen door het feit dat je entree hebt moeten betalen... en dus nou, in, principe goed, dat, dat in principe ergens bezoeker bent? Nee, en nee, die drempel dat... van dat entreegeld hebt moeten nemen? Dat, dat, dat, dat is het ook. Dus het, het hek en het entree komt in die zin overheen. Maar uh, wat het ook zo is, als je mensen hebt die vaak uh, rottigheid willen uithalen... die kunnen ook niet zo snel weg bij ons... omdat je eerst weer door de in- of uitgang moet. Dus die bedenken zich vaak wel twee keer willen ze echt rottigheid uithalen... Of, ja, mensen zijn wel eens dronken en dan worden ze baldadig. Dat heb je natuurlijk wel. Maar echt vervelende dingen gebeuren eigenlijk nooit bij ons. Nee. Je zei veilig. En jij voelt je er ook veilig, neem ik aan. Ja. In welke situaties voel jij je niet veilig? Boe, uh... Nou ja, in, uh, in gezelschappen die ik niet goed ken. Bijvoorbeeld. En, en, of als ik een openingstoespraak moet doen, vind ik ook afgrijzelijk. En dat ja? voelt me niet veilig, ja. Maar als het artistiek leider van de parade... zul je dat toch ieder jaar weer terug zien komen, die, ja. die toespraak <laughs> die jij moet doen. Ja, ja dat kan weet je niet het. onderuit. Ik weet het en ik denk altijd, oh nee. Dus ik altijd ben altijd zo blij weer als het weer voorbij is. Hoe, hoe bereid je je voor dan, als je, als je daar bij voorbaat dat onveilige gevoel bij hebt? Hoe, hoe bereid je je dan toch voor dat je er weer gaat staan en het toch weer gaat doen? Nou, dat is ook in de loop der jaren iets, iets uh, verbeterd, zeg maar. Maar. Eerst maakte ik altijd briefjes. En in Rotterdam heb ik een toespraak uh, gedaan. Omdat toen was net alles met Halbe Heil, uh, Zijlstra uh, gebeurd. En toen heeft iemand een hele mooie toespraak voor mij geschreven. En die moest ik ook Even al voor alle lezen. duidelijkheid, wat was er gebeurd? Halbe Zijlstra had net besloten over alle, de, de bezuinigingen dat die allemaal doorgingen. En. Uh, het was toch wel heel erg duidelijk dat het echt heel erg slecht met de kunstwereld nu uh, verder gaat, zeg maar. En ik vond dat ik daar een uh, soort statement over moest maken. Omdat wij natuurlijk alleen maar met kunstenaars werken. En die ook heel hard voor hun geld werken. En alle mensen die je ken hebben daar ook mee te maken. Dus er moest wel iets verteld worden, ja. En voel jij je daar dan op dat moment als, als een soort moeder van, van al die mensen? Of voel je je uh, eigenlijk als een van hen met, met alle onzekerheid van Nee, die? ik voel me wel een soort moeder, ja. Nee, ik, ik, ik, ik sta niet gelijk. Indien ze niet gelijk met, met hun onzekerheden, zeg maar. Omdat ik weet hoe, die, hoe het festival in elkaar zit. Dus ik kan heel snel schakelen als ze ergens mee zitten. zeg ik, nou moet ik het sowieso doen. Niet dat, uh, niet dat alle moeders dat doen, maar nee, het, is, het is wel een soort. Probeer iedereen zich goed te laten voelen. Is, is dat een prettige rol? Dus een beetje de parade moeder te zijn? Ja. Alleen. Uh... Sommige mensen, nou ja goed, het, het is natuurlijk een heel soort, soort hiërarchie. Je, zit ook mensen, je hebt tentenbouwers, je hebt mensen die achter de bar staan, je hebt schoonmakers. Hè? En ik ken ze natuurlijk niet altijd even goed. en um, Ik heb nu blijkbaar, ik heb, ik, of ik, heb, ja, ik heb een andere rol dan een tentenbouwer ook. Dus daardoor kan, je wel eens een soort, kan een tentenbouwer wel eens een soort verschil voelen. En ik mag natuurlijk ook eigenlijk heel veel uitmaken op het hele festival ook. Daar moeten mensen ook soms aan wennen. Ja. Waarom moeten ze daaraan wennen? Om, omdat je jong, fris, fruitig en, en, en een vrouw bent? Nou, die fase die hebben we al gehad, denk ik. Dat, is niet dat jong, zo. fris en fruitig ja. zijn? Ja. Nou, je bent geboren in 1964. Ik bedoel, Het valt allemaal nog mee, hè? Nee, ja, ik bedoel de fase dat, uh, dat ze moeten wennen dat ik uh, daar aan het doel sta. Want mijn voorganger, ja, die ook de parade bedacht heeft, die, uh, is een heel ander iemand. Een hele grote, lange man. Ter Brinkhoff. Ter Brinkhoff. En als er opeens een... Uh, een ander iemand daar staat. Een ander iemand. Je zegt een hele lange reizige mm. man. En over jezelf zeg je een ander iemand. Als je jezelf zou moeten omschrijven... Ook, ook best lang. Maar, uh, Ja... Hoe zal ik... Wat, ja, het, het ligt daar... Waar, waarvoor wil je een omschrijving? Over wie ik ben? Of wat ik op mijn werk doe? Of... Nou, omdat je van Terts meteen iets ja, zegt... Nou ja, goed, en wat in een uiterlijke zin misschien uh, een, bepaald, uh, een bepaalde reactie ontlokt. En, en in hoeverre denk je dat je dat zelf ontlokt... Uh, door ja, ja. je zijn en je uiterlijk? Dat, dat, moet je, dat moet je wel een beetje verdienen, denk ik ook. Uh, Terts heeft het verdiend om gewoon de mooie dingen die hij uh, verzonnen heeft. En ook door zijn persoonlijkheid en ook door zijn gestalte... Dus ik ben zelf ook best lang, maar naast Ters ben ik gewoon een Ukkie, zeg maar. Dus. Uh, uh, dus moeten mensen ook. En ben inderdaad ook een, een, een ander soort iemand, ook een vrouw inderdaad. En een, uh, uh, die ook nog graag van lippenstift houden. Dus dat, is, dat zijn allemaal wel verschillen, ja. Ja, ik las ergens in een ja, interview ik, dat je dus. Ik dacht al dat je daarop. Uh, dat je de daarom ook vroeg. Oh, weet je al wat ik wil zeggen dan? Ik heb ooit gezegd dat. Uh, uh, in een interview dat ik inderdaad vaak met hoge hakken en lippenstift over te rijden loop. En dat sommige mensen daar moesten wennen. Oh nee, ik, okay. las, ik las ergens dat je, uh, omdat je nog niet zo ervaren was... Ja. Uh, je, je als meid gewoon lekker stoer uh, wilde uh, voordoen. Ja. En dat je dat eigenlijk ook wel leuk vond ja. om te doen. Ja, dus het dus toch een soort bewijsdrang... Ja. Uh, vanuit uh, het, het, het misschien wel het vrouw zijn... En, en, en niet meteen die credits krijgen die een lange, reizige man wel krijgt? Nou ja, daar gaat alle tweede kanten op. Dat doe ik natuurlijk ook wel heel veel aandacht... als je als enig meisje in een tent zit. Dat die aandacht krijg je ook. En aan de andere kant is het ook inderdaad van... oh, wie is dat dan? Als je naast een uh, grote, reizige man staat, maar... Mooie combinatie. Dus aan de ene kant een, stoere, een stoer wijf, eigenlijk. En aan de andere kant de hoge hakken. En de ja. lippenstift. Ja. Even terug naar die termen. Vleugjevinnigheid. Ja. Die kan ik er ook. Van. Ik kan af en toe een genadeloze toeslaan. Dat ik er zelf ook van schrik. Echt waar? Dat je er ja. zelf van schrikt, ja? Nou ja. Ik kan wel heel, heel ad hoc uh, uithalen, laat ik het zo zeggen. Ja. En wat en soms, moet er gebeuren om jou zo op die manier uit te dagen... dat dat uh, plaatsvindt? Dan moet je over mijn grenzen heen gaan. Die zijn best hoog, maar... soms gaat iemand net te ver en dan, dan haal ik meteen uit. Ja. En soms heb ik er ook spijt van, hoor. Maar dat is dan eenmaal zo, ja. Ga je dan excuses aanbieden of, of berg je de spijt op... en uh, denk je, nee, goed leermoment, ik, doorgaan? Nee, ik, ik bied altijd mijn excuses aan. Ik probeer... Ook, uh, ook als ik verkeerd zit, wat ik natuurlijk ook doe. Uh, dat wel altijd meteen terug te komen. Omdat ik vind dat je iedereen en alles met een bepaalde waardigheid moet uh, behandelen. En als ik een fout maak, moet ik die ook echt ruidelijk toegeven. Hoe lastig ik dat ook vind, helaas soms. Ik vind het wel grappig naar je gezicht te kijken. Ja? Hoe je dit zegt. Ben ja, ook helemaal rood. Een beetje rood, ja. ja, ja. En, en ook iets wat uh, ja, een soort, soort verlegenheid die zich ineens uh, meester van je maakt. Fijn, hè, dat we niet op televisie nou, zijn. Maar mensen kunnen ons wel zien hoor, op oh, de webcam via okay. Radio 1. Ja, radio1.nl. Ook, ook dat nog. Um, ja, de creativiteit, da daar hoef ik natuurlijk helemaal niet aan te twijfelen. Heb jij zelf veel theater gemaakt, veel dingen geïnitieerd? Of uh, ben je meer van, van de organisatorische, zakelijke kant? Um, toen ik net bij de boulevard uh, begon met werken bij het werktheater. En toen was ik een jaar of 18, En dat vond ik geweldig. En toen heb ik wel een hoe dat, een oriëntatiecursus op de theaterschool gedaan. Um, nou goed, dan heb je zo'n cursus en daarna moet je een, een toelating doen. En ik kwam daar binnen. Iedereen begon heel erg hard te lachen voordat ik al binnenkwam. En dat vond ik zo afgrijzelijk Ik dacht, dat doe ik nooit meer. Dus ik heb het wel gewoon beheerd, een een halfjaartje. En daarna ben ik meteen weer achter de coulissen gestaan. En dacht ja, nu, dat ga ik, dat ga ik ook nooit meer doen. Maar je bouwt wel decors. Dus je bent dan op een andere manier bezig ja. om die creativiteit dan weer elders ja. uh, in uitvoerende zin ja, te brengen. Ja, inmiddels doe ik dat ook niet meer omdat ik daar geen tijd meer voor heb. Omdat de uh, artistiek directeur van de parade houdt eigenlijk alles in dat je overal mee moet bemoeien. Dus welke restaurants er staan, welke tenten waar staan. Eigenlijk houdt dat alles. Dus ik, ik, ik, dat is gewoon steeds meer geworden. En het timmeren zit er helaas niet meer in. Nee. Is dat inderdaad helaas? Want het ja. lijkt me wel lekker. Hè? Want ja. Ik zei het ook in de aankondiging. En dat las ik ook in een interview met jou. Uh, ook al ben je artistiek directeur. Je, je draait je hand er niet voor om. Om ook ergens met de spade in de modder te gaan staan nee. scheppen. Als het, uh, als, als het weer dat uh, nodig heeft ja. uh, op de parade. Dus, dus je bent wel iemand die ook uh, bijna ambachtelijk wil bezig zijn. Mis je dat dan niet? Nee. Nee. Dat, dat, uh, ik weet gewoon dat ik daar geen tijd voor heb, dus dat moet ik ook zo laten. En uh, ik voel dat ook niet op een andere manier in. Jij bent best goed in dingen accepteren, vind ik. Tot op de hele nou. Het is 19 Sorry. minuten over zes. Dat lijkt maar zo. het oh, lijkt zo. Je doet gewoon alsof. Je bent niet eerlijk nu nee, nee. hier. Ik, jawel, ik, Wel? ik vul het alleen anders in. Ik, bedoel, ik, uh, ik, ik zou ook niet weten waar ik de tijd vandaan had. Net zoals dat mensen gaan naar de sportschool gaan, wat ik ook, natuurlijk ook moet doen. Maar dan, denk ik, dan ga ik liever uh, koffie drinken, geloof ik. Dus ik ben ook heel aardig voor mezelf. Dus het is niet alleen overgaaf maar het is ook uh, af en toe uh, aardig zijn voor jezelf. Heb je dat moeten leren, aardig zijn voor jezelf? Want jij lijkt mij best wel een pittige tante, inderdaad. Een pittig karakter. En vaak blijkt dan zo te zijn dat dat, dat type mensen moeite heeft... met, uh, met, met zichzelf goed te verwennen. Inderdaad, lief zijn ja. voor jezelf en je lijf. En, en je, je... Ja, dat, dat doe ik niet zo heel goed, nee. Soms nog, nou ja, goed. Wat, uh, soms veel spullen kopen veel kleren en schoenen, maar dat doe ik ook niet meer. Ik koop nu vaak... Uh, als ik echt gelukkig ben, koop ik vaak mooie bloemen. Dus dat, uh, ik los dat zo op. In plaats van een decor dan ga ik bloemen kopen. En wanneer ben je echt gelukkig? Hmm. Ja, dat... Het zijn vaak momenten dat, alles, dat je niet een gevecht aanhoeft met dingen. Ik heb door mijn werk ook vaak gevechten met mensen. Het zijn geen vervelende veel, maar het zijn wel vaak gevechten. Het zijn boeiende en creatieve gevechten ja. waarschijnlijk, maar het zijn gevechten. Ja, en af en toe ben ja. ik daar ook heel erg moe van. En ik heb gelukkig een collega, Ray, en wij doen samen een artistiek leider in... Nee, uh, die, die is een soort beschermengeltje. Die, neemt dan, die ziet mij meteen dan echt van... Godverdicht, sorry dat ik vloek, maar dat kan ik af en toe wel zeggen. En dan neemt hij het over en dan lost hij het op. Dus ik heb eigenlijk allemaal hele mooie mensen om me heen. En, en die maken mij ook gelukkig, ja. Nachtvluchten bij uh, Omroep Max is het dus dat God voor dat mag je dan misschien toch af en toe wel voorbij laten komen. Sorry. Denk ik zo maar. Nicole van Vessem, creatief, nee, artistiek directeur van de parade, moet ik zeggen. Ik ga, ik ga er nog eentje voorleggen aan je. Een tikkeltje geldingsdrang. Ja. Ik krijg ze wel een volle kiezen, hè? Geldingsdrang. Nee, maar dat is ook zo, natuurlijk. Ja. Een ruime schoot passie, wil je het daarover hebben? Is dat makkelijker? Nou, dat, ja. Geldingsdrang is het inderdaad. Ik denk van ja, dat is ook zo. Maar goed, is dat, is dat, is dat raar? Nee, de, er zit nee. Een, een negatieve klank ja. misschien bij. Maar ik denk, wanneer je iets wil neerzetten, dan heb je die geldingsdrang als basis wel Noordelijk, nodig, ja. denk ik. Het is ook zo. Ja, dat ja. is ook zo. Maar het is, het is wel altijd, het is voor mij nog wel gewoon soms wennen dat dat moet. Maar ik, het, het moet wel. Dus ik heb ook wel veel geleerd, hoor. Niet, is, het is nu mijn vijfde jaar als directeur, denk ik. En daarvoor was ik gewoon programmeur met Tert samen. Dus je zit ook in een soort, soort ontwikkeling, natuurlijk, daar ook bij. Je hebt ook de tijd gekregen dus, om, om daarin je, je fouten te maken, je leermomenten te pakken en, en uit te groeien tot, tot waar je nu, tot aan nu althans, gekomen bent. Het voelt niet als tijd gekregen, nee, het is... voor de leeuwen, huppla. Ja, en, en, en dan is het. En ook gewoon met iemand van iemand overnemen wat een, ook een heel sterk karakter ook is. Dus dat zijn wel uh, gevechten ook geweest. Ja. We hebben in die zin, dat zeiden we vroeger altijd een soort tweede huwelijk ook met elkaar. Het is wel ook heel erg uh, dol zijn op elkaar, maar ook elkaar en om de hoeken laten zien. En dat is, dat is best lastig. In een goed huwelijk hoort dat er ook wel bij, denk ik. Of niet? Ja, wel, maar goed. Daardoor kan het af en toe wel heel heftig zijn. Ja. Vooral als je niet echt getrouwd bent. Alleen als collega zijnde. Ja. Ja. Maar je bent in het echt ook niet echt getrouwd? Nee, ook samen. niet. Ja. Ja. En moeder van in ieder geval één zoon, maar... Een zoon en een dochter. En een dochter, ja. Ja, want ja, ik kwam je zoon ergens uh, tegen. Ja. Althans niet live, maar in een gesprek wat je eerder gevoerd ja. had. Ja. Nou ja, die... Uh... En die zijn inmiddels gelukkig wat groter aan het worden. Dus die mogen nu ook los op de parade rondlopen. Dus dat was altijd wel enorm gedoe voor ze zo klein waren wilden wilden ze natuurlijk altijd mee, maar het is natuurlijk een soort walhalla voor hun... met en snoep en zweefmolens en zo'n soort uh, kleine wilde diertjes... waar ze heel aan het rondhollen en ik erachteraan en proberen mijn werk te doen. Wat een jeugd moet dat zijn, hè, die die kinderen hebben. Heerlijk. Ja. Hoe was jouw eigen jeugd? Laten we daar eens eventjes naartoe teruggaan. Uh, Nicole van Vessem, geboren op... Uh, 10 december ja. 1964. En inderdaad in Portland, Oregon. In ja. de, de Verenigde Staten. Uh, wij gaan namelijk altijd uh, in het uh, Nederlands archief voor beeld en geluid ja. op zoek naar een fragment. Hetgeen is uitgezonden precies op jouw geboortedag. Dat hebben we ook gevonden. Uh, ja, precies op die datum. En wat wil het toeval, dat ik het ten eerste al kwijtgemaakt heb, maar nee, nee. Hey. Uh, we hebben het inderdaad gevonden. Het is uitgezonden. Hier ligt het. Uh, het was een bijdrage van de AVRO. En het is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan dokter Martin Luther nou, King. Echt? Dus ja. Oh, wat bijzonder. Want toen wij in Amerika woonden, mijn moeder die, uh, werd er heel erg ongelukkig in Amerika. En is ook later teruggegaan met ons. Uh, omdat er toen al hele heftige dingen in Amerika gebeurden. En inderdaad de moord op Martin Luther King en op Kennedy. En daardoor heeft ze ook besloten om Amerika te verlaten. Dus dit wist ik niet. Ja, bijzonder. Dat kan ja. bijna geen toeval zijn. Nee. Ze heeft besloten om terug te gaan naar Nederland. Ja. Betekent dat je vader dan daar is achtergebleven? Ja. ja. En dat was ook het einde van het huwelijk. Dat is geen mooi voorbeeld, hè? Voor die kleine, want jij was drie jaar toen jullie teruggingen, zoiets. volgens mij? Nou, ja, drie, drie, vier denk ik, zoiets, ja. Ja. ja. Maar wat, wat fantastisch dat we dan dat ja, heel, fragment ik, ik, op jouw geboortedatum ja. gevonden hebben. We gaan er heel even naar luisteren. Het, het, het, het duurt eigenlijk maar 1 minuut 30. Het is 10 december 1964, de geboortedatum van Nicole van Vessem. En de bijdrage is van de AVRO. Oslo. De voorzitter van de commissie voor de Nobelprijs uit het Noorse parlement, Gunnar Jan, heeft vandaag tijdens de traditionele uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede in de Universiteit van Oslo gezegd dat dominee Martin Luther King's vreedzame strijd voor de burgerrechten... een opwekking betekent voor allen die aan de vrede arbeiden. Hij betitelde de winnaar van dit jaar als een onverschrokken kampioen van de vrede. Dominee Luther King beantwoordde de eervolle onderscheiding met een gloedvolle reden... waar hij met veel beeldspraak zei onverschrokken te zullen blijven geloven... in een verbond van broederschap tussen blanken en negers. Vrede zal er tussen alle volkeren, tussen alle rassen komen. Vrede is de waarheid van het leven. De slotwoorden van zijn reden laten we u nu horen. I think Alfred Nobel would know what I mean. When I say I accept this award in the spirit of a curator of some precious heirloom which he holds in trust for its true owners, all those to whom truth is beauty and beauty truth en in whose eyes the beauty of genuine brotherhood and peace... is more precious than diamonds, or silver, or gold. Thank you. Martin Luther King op 10 december 1964. De geboortedatum van onze gast in deze nachtvlucht en zomercocktail. Nicole van Vessem. Mooi fragment, hè? Nou. Ik, uh, ik ben een beetje van de, uh, uit mijn doen eigenlijk. En ik, ik voel me wel bevoorrecht eigenlijk dat dat op mijn uh, geboortedag uh, gebeurd is. Ja. En waarom ben je dan uit je doen? Nou, omdat ik het heel bijzonder en mooi vind. Ja. Maar goed, dat... dat, dat ja. Ik weet niet hoe dat... Ik vind dat... dat uh... Nou, omdat ik weet... Uh, hoe mijn moeder er altijd in gestaan of nog steeds erin staat... hoe ik daar zelf ook in sta. Um, hoe nou, sta je daar zelf in? Nou, wat, wat ik daarvoor ook al zei... ik vind dat je mensen in ieder geval altijd... met een bepaalde waardigheid moet uh, behandelen. Nou goed, we weten allemaal dat dat niet altijd gebeurt. Ook niet naar deze Nobelprijs. Maar uiteindelijk moet je er wel proberen aan vast te houden. En daarom vind ik dat extra mooi. Dan denk ik, nou, zo. Een soort cadeautje voor vandaag. Ja. ja. verjaardagscadeaus Want het is immers ja. je verjaardag, 10 ja. december. Ja. Ja. ja Je moeder besloot dus... na aanleiding van al die omstandigheden... in de Verenigde Staten... terug te keren met jullie. Wat voor gezin was het eigenlijk? Jij bent uh, dochterlief. Mm -hmm. Waren er meer kinderen? Ik heb nog een jongere zus. En um, mijn vader werkte in de vliegtuigwereld. Dus hij was ook vaak weg voor zijn werk. En we zijn iets volgens mij ook... van twaalf keer verhuisd. Dus wij... Ik vond het ook heel, heel normaal, omdat het heel veel te reizen ook. En ook toen wij eenmaal terug waren... en mijn vader en moeder gingen nog wel gewoon met elkaar om. Wij vlogen ook altijd na vakanties. Wij gingen nooit met de auto of zoiets. Dus als mensen met de auto op vakantie gingen, dat snapten wij allemaal niet. Dus het was wel echt een, een, een, een vrouwengezin. Met mijn moeder en, en mijn zus en ik. En mijn vader die kwam natuurlijk ook langs. Maar we waren wel echt een vrouwengezin. En, uh, uh, ja... En, en, en ook wel een rommelig gezin ook. Wat was er oh, een rommelig aan? Nou, omdat um, uh, toen wij terugkwamen uit Amerika... hebben we in, uit Horen en Amsterdam en Haarlem... en uiteindelijk zijn we een halfweg terechtgekomen... tussen Haarlem en Amsterdam in. En mijn moeder uh, was de enige gescheiden vrouw in het dorp. Dus alle andere vrouwen keken haar met argus ogen aan. die gaat zeker achter mijn man aan. En mijn moeder had er helemaal geen zin in. Maar het was wel... Voor zeg maar, die tijd toen was het wel een heel raar gezin, zeg maar ook. Ja. Wat, wat is jouw eerste herinnering? Want je kwam dus als klein hummeltje van, van drie, misschien bijna vier... kwam je aan in Nederland en dan is dat een hele andere omgeving. en Je verhuist dus keer op keer op keer en je vader is er niet bij. Wat, wat is je eerste herinnering aan Nederland? Weet je dat nog? Een geur nee, nee. Of, of een kleur of een, of een beeld? Een Ik geluid? Nee, mijn, mijn herinneringen... Ik ben ik op zich best, goede, uh, ben ik best goed in herinneringen. Maar die, dat, die periode ben ik echt... Mijn zus weet bijvoorbeeld nog heel erg veel. Dat ik echt denk, hm? Ik ben het helemaal... Ik weet wel waar wij toen woonden. In een huis bij mijn moeders oma in huis. Bij de Da straat in Amsterdam. Met een hele lange gang. En waar ook heel veel poezen waren. Dus ik, ik herinner me die, die, die poezen... Pies lucht, zeg maar. Maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet meer zo goed. Een beetje penetrante geur, inderdaad. Ja, ja. Ja. Nee, ik, ik, ik kan me dat echt helemaal niet meer herinneren. Nee. En je was als kind, Nicole, volgens mij niet meteen bezig met een, een ambitie... in de zin van dat en dat wil ik worden. Nee, helemaal niet. Een schoenmaker wilde ik worden. Maar... Ja, omdat het mooi en ambachtelijk ja. was. Ja, ik ben wel altijd aan het knutselen en dingen gedaan. Dus. Er waren ook zo verdelingen in huis. Mijn moeder verdiende het geld. Mijn zus ruimde het huis op en ik repareerde alles. Dat, dat is een ik, mooie taak. Dat is een mooie taak. En ik deed de boodschap inderdaad. Dus ik zat altijd met stekkers en met dingen te rommelen. Dus ook heel vaak schokken gehad. Het stond het huis weer uh, zonder stroom. Maar mijn moeder vond het allemaal wel goed. Zo. Dus eigenlijk ik dat wel een beetje ambachtelijke timmer uh, iemand, ja. Maar dan komt er toch een moment waarop je een keuze moet maken. en Dan ja. wordt het een modeacademie. Ja. Wat, wat heeft je uh, gedreven om, om daar in eerste instantie toen voor te kiezen? Nou ja, ik, ik wilde, wilde toch iets kunstzinnigs, denk ik ook. Mijn moeder die tekende heel veel. En die, had ook, uh, die gaf ook cursussen met droogbloemen naast haar werk ook. Dus er is altijd wel een soort creativiteit in het gezin geweest. En toen dacht ik, uh, als je 17 bent, denk je dat je mode heel interessant vindt. Maar nou, ik vond het echt helemaal niks. nee. En die technische kant die jij dan in huis hebt... komt dat dan van je vader misschien? Vandaag? Ja, dat denk ik wel. Op wie lijk je qua karakter het meest, denk je? Uh... Op mijn vader, ja. ja. En welke eigenschappen zijn dat dan? Um... Nou, die, die, die weet ook heel goed wat hij zelf wil. Dus dat, die gaat ook door... Dus dat is natuurlijk ook, op een gegeven moment dat huwelijk is daar ook doorgestand. Omdat hij per se wilde blijven en mijn moeder niet. Uh, dat. En mijn vader is ook trouw. Nou, dat vind ik ook. In mijn, in mijn vriendschap ben ik ook heel erg trouw. Ondanks het feit dat je weinig tijd zult hebben om die vriendschappen... inderdaad in de praktijk mm -hmm. aandacht te geven, ben je wel heel trouw. Want je omschrijft je leven wel als zijnde heel druk. Ja, dat is het ook. Ja. En die trouwheid, hoe laat je dat dan aan mensen zien? Want ja, ik vraag dat even, ja. omdat ik vind dat zelf namelijk heel lastig. Ja. Ik ben ook altijd heel erg trouw. Maar ik merk door het, het gebrek aan tijd... Uh, dat de invulling ervan uh, steeds meer op de tocht komt te staan. Hmm. Ja, ik, ik, ik zie inderdaad... naast mijn naastomgeving zie ik weinig uh, vrienden, vrienden en vriendinnen eigenlijk. Dus dat is inderdaad nu met uh, sms'en, vaak sms'en sturen of even bellen. Maar het is ook een soort kring die je ook om je heen ge, ge, ge, gevormd hebt. Dus mensen die daar echt last van hebben, die vallen inderdaad af. Wat heel erg verdrietig is. Maar die keuzes maak ik ook nu. Dus als mensen echt heel erg aan mij gaan lopen trekken... dan zeg ik, dat is, kan ik niet. Hoe, hoe naar ik dat ook vind. Ik probeer, nou, ik probeer iedereen zoveel mogelijk aandacht te geven. Soms denk ik, nou... En soms heb ik ook helemaal geen zin meer in. Dus dan laat ik dat ook heel even hangen. Maar... Um, tot nu toe gaat het, ja, er vallen mensen af, maar dat, dat, dat, dat, ja, dat is dan eenmaal zo. Daar ben ik ook wel harder in geworden ook hoor. Dat kan ook niet anders. Anders word je dus ook nog geleefd door andere mensen ja. als je niet uitkijkt. En dat word ik al op mijn werk als ik niet uitkijk. Dus als je dat ook nog eens een keer in je vriendenkring hebt zitten. Maar daar ben ik wel, ja, wel harder in geworden. En kan het ook wel een leuke manier zijn van geleefd worden op je werk? Ja, het... Je moet ervoor waken, dat snap ik maar. Kan het ook leuk zijn, toch? Ja, het, het, het, het is ook leuk. Alleen het heeft ermee te maken dat voordat de parade begint... ben ik al negen maanden bezig om alles voor elkaar te krijgen. En dan op het moment zelf dat iedereen aan het vlammen is... Um, dan neem ik, moet ik eigenlijk alweer een beetje afstand nemen voor het volgende jaar. Dus um, als mensen dan ook nog aan je gaan lopen trekken... dan werkt dat soms heel erg uh, uh, ja, no tegenstrijdig, zeg maar ook. Want het is heel mooi om er rond te lopen... maar soms moet je mij ook gewoon lekker laten gaan ook. Dat is ook mijn ding... Daar, daar, ik mag rondlopen gewoon, als ik dat wil. Daar. Met de hoge hakken Met de hoge en de lipstift. Hakken, ja. Nicole van Versum ja. op de parade, artistiek directeur. Mooi beeld, want ik zie namelijk meteen ook voor me hoe dat eruit ziet. <laughs> je hebt nu je haar los en ja. niet zo heel veel make-up op. Uh, maar het is ook uh, vijf over half zeven ochtends, dus ja. dat scheelt. Hè? Ik lag er om half twee in. Dus... Ja. Nee, maar ik zie wel meteen voor me hoe dat eruit ziet. Laten we heel eventjes uh, gaan kijken naar de weg naar die parade toe. En hoe jou dat... Uh, ja, soms bijna wel overkomen is. Hè? Want ja. jij rolt vrij uh, soepel van het ene en het andere. Ja. Ja, ja. Ja. Dat is bijna alsof je zelf geen keuzes maakt. En toch heb ik het idee dat je heel duidelijk keuzes maakt. Dus dat ja. is wel een uh, grappige contradictie. Maar ik ga je vertellen, de weg naar de parade toe... hoe jij die bewandeld hebt... dat uh, gaan wij doen onder het uh, genot van het maken van een uh, cocktail. Oh. Oké. Okay. Ja, het is niet voor niks een nachtvlucht in zomercocktail... En uh, we hebben er eentje uitgekozen speciaal voor jou. Ja. En dat is... Uh... <laughs> De cocktail getiteld The Boss. Aha, jawel. Speciaal voor jou geselecteerd omdat je natuurlijk artistiek leider, directeur bent van De Parade. En dan uh, geef ik uh, het overzicht van de ingrediënten. Geef ik eventjes uh, aan jou. Dat mag jij voorlezen. Ja. Heb jij al een bril nodig? Nee, nee nog, nee, nog net nee, niet. Nog net nee. niet. Ja. je bent ook nog een jonge dier uit 64. Uh, mag jij eventjes uh, de ingrediënten voorlezen? Ja. En dan ga ik ze er even bij pakken. Oké, okay. goed. The Boss. The Boss. Um, de ingrediënten zijn 5 tot 6 blaadjes verse munt. Plus extra om te garneren. 25 milliliter bourbon whisky, 25 ml appelliqueur, 25 ml cranberry sap, een scheutje ginger ale. 1 plak rode appel en ijsblokjes. Kijk eens. De bereidingswijze. Rol de muntblaadjes in de palm van je hand om de aroma vrij te krijgen. Leg de gekneusde muntblaadjes in een longdrinkglas en, en dek het af met ijs. Giet de whisky, appellikeur, cranberrysap en ginger ale in een cocktailshaker. shaker. Even voorzichtig schudden en schenk, schenk de mix in het glas. Garneer de cocktail met een plak appel en een takje munt. En er staat er ook nog een quote onder. Die mag jij voorlezen. Die mag ik voorlezen. Ah. zijnde in de Verenigde ah. Staten. Mag je hem ook meteen vertalen? Okay. goed. Wil uh, weet dat ik me in het Engels voorlees, moet ik het meteen in het Nederlands vertalen. Eerst maar in het Engels en dan de vertaling. Oké. Okay. Shared, shared laughter uh, creates a bond of friendship. When people love together, they cease to be young and old. Teacher and pupils, work and boss. They become a single group of human beings. W. Lee Grant. Um, uh, gedeelde... Yeah. Gedeelde smart. Ja, love, laughter. Yes. laughter. Wanneer mensen samen lachen, ja. brengt ze dat nader tot elkaar. Ja. Uh, Denk dat, ik, hè? Dat is de tweede zin al. Eigenlijk. En daarmee verdwijnt het verschil in leeftijd. En de uh, leraar en leerling. En werker en... Of, of, uh, uh, hoe zeg je? De werknemer en de baas. Ze, ze, ze, ze, komen, ze, ze worden een, een enkele groep van mensen bij elkaar. Mooi. Ja. Dus wanneer jij met alle medewerkers van de parade... als de big boss zijnde ook die momenten van het samen lachen ja. kunt delen... dan brengt het je dichter bij elkaar. En waarschijnlijk zonder de hiërarchie in gevaar te brengen. Denk je niet? Ja, maar goed, dat, dat doe ik ook, hoor. Dit zijn de ijskontjes. Ja, ik hoor het. Dat goed zeg. Je zegt het een beetje, dat doe ik ook, hoor. Alsof je je bijna verontschuldigt. Nou, kijk, het is, het is inmiddels zo'n groot ding geworden... dat het niet altijd meer kan. En er werken zoveel mensen... Uh, waardoor ik het soms uh, te druk heb met andere dingen... om echt aandacht naar alle mensen te geven. En dat vind ik ook heel erg jammer, maar soms kan het ook niet anders. Ja, dus je bent is... natuurlijk toch degene die verantwoordelijk is... voor het, het, het, het, de finesse ja. in het verloop van het hele proces. Ja. En niet alleen maar een onderdeel daarvan. Nee. Ik ga je nu ook aan het werk zetten. Okay. Uh, want we gaan deze cocktail uh, ja. inderdaad in elkaar zetten. Dit is een um, maatbekertje ja. en dat is. Ik ben nooit zo goed in de, in doe... de hoeveelheden. 3 centiliter. Dus ja. ja dus nou, ik, we, doen, doen, gewoon, we doen gewoon wat. We doen gewoon net, zo, ja. net wat we zelf willen. Ja. We beginnen maar eens even met uh, de Jim Beam. Oké. Okay. Ik geef hier de o. shaker aan jou. Gooi er maar wat in. En dan wrijf ik in de tussentijd even de, de muntblaadjes. muntblaadjes en, en die leg en... ik onder in het glas. Zal ik het dan gewoon twee keer doen? Ja, nou, ik zou het meerdere keren doen, hoor, want je oh. moet dus... Uh, ja, doe gewoon... Gaan we gewoon... Eens even kijken, wat, wat staat er eigenlijk? Voelt. Ja, vier helemaal vol, zou ik doen. Goed, dus jij, jij of, uh... Uh, hebt via een contact met Bram Vermeulen, geloof ik. Ja. Ben jij terechtgekomen bij het werktheater... en vervolgens contacten opgedaan om... Bij de parade terechtkomen. Maar je moet ja. even uitleggen hoe dat gegaan is. Want jou okay. overkomt alles, zei je Mij net. overkomt alles. Al het mooie overkomt mij inderdaad. Um, even kijken hoor. Um, ik zat op de Modeacademie. en ik had destijds een vriendje die bij Bram Vermeulen werkte. Alleen die wilde niet meer. Zo'n soort verhaal was het. En voor de lol vroegen ze. maar wil jij het dan niet doen? Toen dacht ik, nou, eigenlijk best een goed idee. En ze hadden natuurlijk nooit verwacht dat ik ja zou zeggen. Waarom hebben ze dat niet verwacht? Nou, omdat het een grapje was. En ik ben er serieus op ingegaan. De apfelkorn, apfelkorn gaat er doorheen. Hoeveel moet dat zijn, denk je? Oh, ook, ook gewoon uh, vol 25 miljoen. Maar, ja, is, maar dus... is het zo dat, dat wanneer jou iets leuk lijkt. en ook al zou het als grapje bedoeld kunnen zijn. dat je denkt: hop, ik, ik spring erin en ik ga ervoor. Ja. Zo, ja. Is dat, is dat een, een soort vrijbuiterkarakter? Of is het omdat je eigenlijk niet heel duidelijk één ambitie voor ogen hebt? Het is een vrij... Ja, nee. Nee, ik heb geen ambitie voor ogen. Dat heeft er ook misschien mee te maken. Maar ook omdat ik gewoon nieuwsgierig ook ben. En daardoor dus op hele bijzondere dingen uitkom. En met bijzondere mensen en bijzondere dingen. Ja. En het overkomt mij ook. Het is dus ook een... Een soort geluksvogel, ja. Maar jij zet dus blijkbaar ook hart en geest open... om het je te laten overkomen. Ja. Ik laat het inderdaad... Uh, ja. ja. Dat denk ik nooit zo voor na, maar zo is het denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. Want je kunt ook heel duidelijk gaan... voor de keuzes die je gemaakt hebt... en de veilige, gebaande wegen en paden. Maar jij zegt, oké, okay, ja. is het een grapje? Maakt niet uit, het doe het toch. Ja. Hoe ging dat verder? Um, nou goed, dat was... Dat was een hele, hele ruige tijd en toen zat ik nog, toen nog wel op school. Dus dan werkte ik tot een uur of vier, vijf bij Bram. En dan ging ik even onder de douche staan en dan uh, ging ik daarna naar school toe. Dus dat is, heb ik een half jaar volgehouden, zeg maar. Dat hou je vol als je al 18 bent. En toen dacht ik echt, ik heb hier echt helemaal geen zin meer om altijd over stofjes te gaan praten en jurken en dat soort dingen. Dus toen heb ik, ben ik na een jaar ermee opgehouden tot grote spijt van mijn vader, want het was een hele dure privéopleiding. Maar toen ging ik het niet meer doen. Je kunt altijd zeggen: Pa, ik betaal het je wel terug, maar ik ga echt wat anders doen. Nou ja, dat heb ik ook. Ik, ik, ik, ik word hier dood ongelukkig van. Dus toen ben ik, uh, even kijken hoor. Oh, een scheutje. Oh, een scheutje. scheutje een ja. Scheutje. Er zit namelijk prik in en we moeten het nog even schudden. Dus waarschijnlijk mag dat niet te veel zijn. Dat is. Uh, wat is dit? Ginger ale. Ginger ale. Heel goed voor oh, je jou. maag. Is dat goed voor je maag? Ja. Jij hebt last van je maag. Ik heb hè? last van mijn maag. Ja. Hoe komt dat? stress, denk ik. Ja, toch wel? Ja, nou ja. Nou, je begon namelijk net al voordat uh, de uitzending begon uh, te wrijven over de zijkant van je maag. Ja. ja. Stress. Nou, stress, ja. En, en, en, en kijk, als je heel voorzichtig leeft, heb je waarschijnlijk minder last van je maag. Maar jij, jij leeft absoluut niet voorzichtig? Nou, absoluut niet. Maar niet. Ik ga niet op tijd naar bed, inderdaad. En uh, dat. Nee, maar dat kan ook niet met de parade. Nee, nee. Dat is zo'n creatief leven. Daar kun je volgens mij ook niet echt in een regelmaat terechtkomen, wat het lichaam in principe het meest prettig zou vinden. Ja. We gaan hem even schudden en we gaan okay. hem even Ik vasthouden. Ja. En waar wil jij op oh. proosten? Oh, kijk, ja, dat dat ja. heeft te maken met die Royal um... Ginger Ale. Ginger ale. Oeh, lekker spul. Ja? Ruikt het ja. lekker? Ja. Waar wil jij op proosten? Want het was een hele mooie opening gisteren in Utrecht op de ja. parade. Maar er moet nog een mooie opening achteraan komen in Amsterdam. In ja. het Martin Luther King Park. Het, het oh, kan geen toeval nou. zijn, hè? Oh, wat lief. Kijk, jij schenkt hem eerst voor een ander in. Uh, Dat tekent iemand toch ook wel heel duidelijk, hè? Zo. Waar wil je op proosten? Ja, het klinkt heel suf, maar op het leven eigenlijk gewoon... Wat is daar is. Zo Nee, maar het, het leven klinkt zo... Maar ja, daar gaat het wel om. Ja. Waar ben jij over 40 jaar? Dan ben je dus even kijken. Dan uh, ben ik 86. Uh, ben, ja, je bent nu, nou, oh ja, je wordt nog... 47. 47 dit jaar. 10 december. Um, waar ben ik over 40 jaar? Ik, ik denk... Uh, Ergens in het buitenland. Of in een heel klein huisje aan het strand. Of ergens in een, in een stad. Met een, ook een klein huisje. In Zuidelijk Land, in ieder geval. Dat denk ik. Zullen we daarop proosten? Ja. Ja. In ieder geval het leven en die komende ja. 40 jaar. Ja. En, en, en datgene waar het dan Proost. uiteindelijk terecht komt. Proost. Nou, het ziet er wel heel mooi uit, ik ben echt moet ik naar. zeggen. naar. Die uh, een appel uh, zit erin, of op eigenlijk als garnering. En die mm. mintblaadjes erin. Het zijn hele ronde, volle glazen. Vol in de figuurlijke zin van het woord. Even kijken, wat vind jij? Heerlijk. Mm. Ja, de balls. Ja. Ah. ja. Ja, precies. Ja, ja, het heeft iets van. Ja, ja. Zo voelt het ook? Ja. ja, dat doe ik ook wel eens. zo... Ja. ja, het is de bos gewoon, ja. hop. Ja, er valt niets tegen in te brengen ook op de een of andere manier. Nee. <laughs> Doe hem nog een keer. Ja, goed zo. Nou, de parade. Uiteindelijk kom je dus met ja, misschien wel weinig ervaring... en, en, en met een grote dosis bewijsdrang als meid... kom je naast Terts Brinkhoff ja. en hop aan de slag. Ja. Wat, wat, um, laten we eerst even naar de ontstaansgeschiedenis gaan van de, van de parade. Het komt voort uit de Boulevard of Broken Dreams, denk ik ja, altijd. Ja, is ook zo. Ja. Ja. De Boulevard Broken Dreams is op een gegeven moment failliet gegaan... toen ze naar het buitenland gegaan zijn. de tijd van Elke Brinkman zijn ze naar Canada gegaan... en toen is er iets misgegaan met subsidies. En daardoor is de Boulevard Broken Dreams failliet gegaan. Het is eigenlijk een heel jammerlijke ja. um, ontwikkeling. Want ja. de Boulevard of Broken Dreams had natuurlijk ook zijn dus hele eigen manier een, ja. een absolute charme. Ja, dat was dat was natuurlijk geweldig. Ik kwam om mijn 16e, 17e in Amsterdam. Eerst een halfweg gewoond. Nou, toen ging hij opeens heel erg snel, want ik zat op school in Haarlem, heel netjes allemaal. En mijn moeder als oevreuze Was oevreuze maar dat was pas later. Um, dus ik zat in Harlem heel netjes op school mijn moeder ging in Amsterdam wonen bij haar toenmalige nieuwe vriend. Uh, wij wij <laughs> moesten mee. Ik, dus, ik ga er niet op in, want we hebben er geen tijd voor. Maar de manier waarop je het zegt, denk ik. Oh. Dat is gelukkig geen vriend meer van mijn moeder. Ja, maar goed, dus, dus, wij, dus wij naar Amsterdam toe. En toen kwam ik inderdaad via het, uh, het nachtleven. Want ik was inmiddels 18. Een beetje laat, laat bloeien ook hoor ging ik op, kreeg ik opeens vriendjes en nou goed dus, dus toen kwam ik opeens bij, uh, bij Bram Vermeulen en al die acteurs en ik, en ik vond het natuurlijk helemaal geweldig En bij het werktheater het werktheater ging bij hem met Terts en daar werd ik, zag ik alleen maar hele bijzondere dingen en, en, en daar is dat allemaal ja het is allemaal maar gewoon overkomen dus toen had jij ook het gevoel want dan kom je toch echt wel in een laten we zeggen gezelschap terecht waarin mensen uh, hun eigen talenten wel kennen en herkennen, daar ook al langdurig mee aan de slag zijn... werktheater heeft een lange geschiedenis. Voelde je je daar nooit onzeker over je eigen kwaliteiten en talenten? Had je wel voldoende in huis? Hoe, mm. hoe hield nou je ja, je staande daar? Kijk, als je als 18-jarig meisje tussen de gezelschap van... nou, allemaal veertigers binnenkomt, heb je al een streepje voor. Vinden ze dat allemaal leuk? En in die tijd waren het ook voornamelijk natuurlijk mannen die, en jongens... die dat, dat soort werk ook deden. Dus ik had altijd wel al een streepje voor wat dat betreft. En, ja, en de mensen bij het theater zijn allemaal hele bijzondere mensen ook, zeg maar. Dus dat weet je gewoon in opgenomen ook. Dus dat is, dat is een heel mooi begin om natuurlijk zo binnen te komen. Want voor de rest had ik niks met theater. Mijn moeder en wij gingen nooit naar het theater of zo toe. Dus dat is mijn eerste kennismaking met het theater. En dat is altijd verder gegaan en inderdaad daarna oefreuzig geworden. Uh, maar goed, want op een gegeven moment was ik er ook wel klaar mee... bij het werktheater ook. En toen wilde ik iets voor mezelf gaan doen. En toen ben ik de kunstacademie gaan doen. Af, afdeling beeldende vorming. Dus eigenlijk vaardigheid. En toen dacht ik, nou ja, goed dat gedaan. En na vier jaar dacht ik, ja, ik ben toch geen kunstenaar. En toen inderdaad de culturele bedrijfsvoering en heel veel baantjes in de theater uiteindelijk gehad. Maar nooit echt echt gestudeerd als theaterkundige, zeg maar. En dat heb ik af en toe wel spijt van. Dat ik niet iets van dramaturgie heb gestudeerd of, of zoiets. Mis je dat dan ook? Die hele, laten we zeggen, basale theoretische kennis? Want ik noem het theoretisch, ja, soms dat is het wel. natuurlijk niet. Maar, maar ik mis het niet, maar... De basis. Ik zou dat. Ik, nou, ik ga het steeds minder missen, laat ik het zo zeggen. Ik word daar steeds zekerder in. Maar soms zou ik dat wel. Als ik er andere mensen over hoor praten, dan ben ik wel een beetje jaloers. Maar goed, ik weet weer andere dingen. Ja. ja. Namelijk hoe je artistiek directeur van ja. de parade moet zijn. Want je bent dat nu vijf jaar. Mm -hmm. uh, de ontstaansgeschiedenis hebben we het net heel even over gehad. Inderdaad, voortkomend dus uit de boulevard of Broken Dreams. Ja. Um, opgezet door Terts of jouw voorganger. Ja. En jij kwam er dus terecht via het werktheater. Wat was het moment waarop je dacht... nou, um, ik, ik blijf hier niet als assisteentje rondhangen... of ik, ik blijf hier niet de teentjes opbouwen... maar ik voel ergens wel... Nou ja, wat ik zei, ik was toen pff, uiteindelijk 21... dan ga je eigen, geen ander soort leven ga je doen. Dus toen was ik er wel klaar mee... met de andermans spullen sjouwen en stekkers overal in doen... Dus ik ben... Er heeft iets van uh, 15 jaar tussen gezeten. En tussendoor heb ik de uitmarkt in Amsterdam georganiseerd. En altijd wel culturele dingen. En toen zag, stond er opeens een advertentie in de, in de krant... dat ze een programmeur nodig hadden bij de parade. Ik had, en mijn zus had hem zelfs gezien. Ik had hem nog niet eens gezien. En ik had inderdaad toen ook geen werk. Dus toen heb ik een brief geschreven. Veel te laat. Want was, hij stond bij mijn zus in de computer, maar die was net bevallen. Dus ze konden hem niet uitkrijgen meer. En uiteindelijk... Uh, ben ik gebeld van, uh, wilt u langskomen? En toen werd ik nog een keer gebeld van, u komt toch wel, hè? Toen bleek ik een van de twee te zijn. En Terts en, Terts en ik zeiden, ja, we kwamen elkaar altijd wel tegen, zeg maar. Dus dat was meteen weer bingo. Dat, uh, ja, wel een heel hecht stelletje ook meteen natuurlijk ook. Want wij, wij, wij wisten elkaars geschiedenis. En opeens werkten we echt heel erg samen, zeg maar. Dus van tentenbouwer, nu opeens naast Terts. En Terts had het idee dat hij moest verjongen. En uh, omdat wij goed samenwerkten en ik hem goed, uh, nou ja, goed ook met hem uh, kon werken en ook hem aankon, zeg maar, had hij besloten dat ik dat moest zijn. Klinkt ik had... mooi, hem aankon. Je hebt het eerder al omschreven als ja. een soort tweede huwelijk. Ja. En in huwelijken moet je elkaar ook een beetje aankunnen. Ja. Ja, dan begin je uh, op een bepaald moment inderdaad uh, te, te programmeren... en met hem samen te werken. Nu uh, uh, is het zover dat je al vijf jaar zelf artistiek leider bent. Um, de huidige parade, want het is inmiddels acht minuten voor zeven... hier ja. op Radio 1 Benachtvluchten. Ja, Nicole van Vessem, je kijkt me nu enigszins verbaasd aan. De tijd ja. gaat altijd heel erg ja. uh, snel en hard. Um, we gaan het dus nu even hebben over de parade van nu. Want op dit moment is die dus gisteren begonnen weer in Utrecht. Hij gaat ook nog naar Amsterdam dit jaar. Uh, de samenstelling van, van de voorstellingen op deze parade. Ja. Wat, wat, wat maakt het dit jaar weer bijzonder? Um... Nou, sinds ik zeg maar echt de, de, de leiding, of de artistieke leiding over het festival uh, heb. Uh, ga ik steeds meer, zeg maar, nog meer de mooie dingen ervan zien. Een van die dingen is onder andere dat je mensen kan uh, dwingen, naar, met een, een zachte dwing ge of dwang geven om iets te doen. Bijvoorbeeld de parade, als je er bent, ziet het er mooi uit... met lampjes en teentjes. Het ziet er allemaal heel laagdrempelig uit. En uh, ik heb, wilde er op een gegeven moment daar gebruik van maken... door uh, zeg maar lastige kunstdisciplines of lastig, minder toegankelijke kunstdisciplines... op de parade neer te zetten. Want eigenlijk is het heel tegenstrijdig om een stil toneel... op de parade te zetten, want je hebt altijd geluidsoverlast of opera moderne dans uh, zijn ook veel mensen toch een beetje bang, voor, bang, maar dat kennen ze niet goed. En ik ben steeds meer met Rees samen die, die lastige disciplines in de parade aan het zetten. En daardoor uh, wordt het een hele bijzonder, uh, heel bijzonder ding dat mensen... Uh, ze kunnen het makkelijker voorstellen, want dat, je, je moet daar toch een soort balans in aanbrengen. Je kan, als het echt mijn parade zou zijn, zou die er ook heel anders uitzien. Maar ik moet voor een grote groep moet ik programmeren. En dit jaar zitten er wel hele mooie bijzondere dingen ook bij. Performanceachtige voorstellingen en opera en moderne dans. En ook gewoon laagdrempelige dingen zoals de, de Ashton Brothers. En, maar Ali B bijvoorbeeld ook. Af en toe krijg je echt hele mooie aanbiedingen dat Ali B zegt... ja, ik wil wel op die parade van jou staan. Dat je denkt, nou, oké. Okay. Op die parade ja. van jou? Ja, maar hij. Heeft, en er staat hier in Rotterdam en er staat hier gewoon... Uh, mensen naar binnen te praten. Normaal komen de mensen altijd met, met hoorders naar hem toe. Maar nu moet hij, moet hij zeg maar parade maken. Het verleiden van mensen naar hun tent. Dat, dat stond hij daar te doen. Iedereen, en, en, als je zag, je echt zo staan van hè. Huh? Is dat Ali B daar nou parade te maken? Nou ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk ook wel heel bijzondere dingen. Dus zeg maar die mix van en experimenten en ook zeg maar de gevestigde dingen. Dat maakt het bijzonder. En dat is, ieder jaar proberen we dat wel. Maar dit jaar is het wel heel goed gelukt, vind ik eigenlijk. En dan is een belangrijk aspect ook de duurzaamheid... waar jullie ineens aandacht aan zijn ja. gaan besteden. Althans, meer dan in het verleden. Wat, wat, wat is daar precies uh, in, in bereikt, heb jij het gevoel? Um, nou, daar zijn we, zijn, we, zijn, we, zijn we best ver ook in. Omdat, iedereen dat, omdat we dat graag willen. Kijk, wij, het, het, het, het, het, het, het bijzondere van de paarden is dat het inderdaad... behalve een vrijstaatje ook een, een eigen ding ook is. Wij kunnen eigenlijk alles zelf bepalen... Uh, als wij willen dat we naar links gaan, gaan we naar links. Dat, dat heeft ermee te maken dat wij geen subsidie hebben. Daardoor kunnen we dat ook allemaal doen. Dus als wij zeggen van. Uh, wij zijn zo'n groot festival, wij maken zoveel eten op, zoveel drinken, zoveel dingen gebruiken wij zeg maar van de, van de, van de wereld en van de maatschappij. Moet je daar goed op letten. Dus nu hebben we alle restaurants die op de Prade zijn biologisch dynamisch vlees. En dat is, wordt dan zo ingekocht bijvoorbeeld dat je. Normaal bestel je 80.000 kilo biefstukken, maar nu zorg je dat het hele, de hele koe goed opgemaakt wordt. Dus dat restaurant krijgt gehakt en dat restaurant krijgt de koteletjes. En die krijgt dat. Nou, dat bijvoorbeeld. De wijn die rijkelijk vloeit op de parade... Uh, die zit in petflessen, heet dat. Dat zijn plastic flessen. Uh, op een hele drukke dag gaan er 6000 flessen wijn doorheen. Nou, als je die allemaal moet verbranden, zeg maar... om weer terug naar glas te krijgen, of vloeibaar glas... kost dat heel veel energie en heel veel vuur. Door die plastic flessen heb je de helft nodig van die warmte. En, nou, dus... Daar belast je ook het milieu veel minder mee. Nou, dat zijn allemaal van dat soort uh, kleine dingetjes. Maar omdat we zo'n grote hoeveelheid hebben, wordt het steeds beter. We hebben nu ook uh, een groene diesel in, in, in Rotterdam. En biologische t-shirts voor de medewerkers. En, want er zijn toch 400 medewerkers. Uh, wat hebben we nog meer? We hebben ook een, waterproject, een soort waterproject bij de toiletten. Dus mensen gaan gratis naar het toilet, maar ze kunnen geld geven... voor goede doelen waar water goed voor is. Dat heet Give a Shit. En, ja, dat is een uh, hele mooie titel, ja. inderdaad. Ja. Ja. En dat geld gaat dan inderdaad naar goede ja. doelen ja. Uh, elders uh, in ja. de wereld. Ook las ik ja. uh, in een interview. Ja. Het is inmiddels uh, bijna drie minuten voor uh, zeven geworden. Dus dat betekent... <coughs> sorry, dat wij moeten gaan afronden. Ik was er nog wel even heel erg benieuwd, maar dan moeten we kort houden. Ja. Uh, de musbekroning. Ja. Is er, gaan er al stemmen... Over de parade wie dit jaar de Musbekroning uh, ten deel zal vallen. Uh, nee, nog niet. Dat gebeurt meestal de eerste week van Amsterdam gaat dat gonsen. Goed. En misschien gaat het een keer gonsen, dat ze jou ook een prijs toekennen voor al je goede inspanningen. Wie weet. Uh, Nicole van Vessem, ik geef je een doosje vol geluk. Nou. Dat is uit handgeschept papier. En daarin zitten uh, een aantal papieren rolletjes. Het waren er voorheen. 200, maar het worden er steeds minder. En jij mag op goed geluk met dit pincet daar een rolletje uithalen. Okay. En op dat rolletje staat een spreuk. En dat wordt jouw geluk voor, laten we zeggen... de resterende tijd van de parade. Dan ga ik in de tussentijd even afkondigen. Want uh, ja... We zijn inderdaad geland in de vroege zaterdagochtend van 16 juli. En ik was in dit laatste uur in gesprek met Nicole van Vessem. Artistiek leider van het theaterfestival De Parade. Op dit moment in Utrecht tot 31 juli. En daarna van vanaf 5 augustus in Amsterdam. Nicole van Vessem was onze derde cocktailshaker, de bos. In Nachtvlucht en Zomercocktail. Volgende week de vierde shaker, Jan Terlauw. Ik riep dit vorige week al. Het lijkt geen zomer, maar ik had hem toen wel in de bol. Volgende week dus echt voormalig politicus en schrijver Jan Terlouw. vragen en opmerkingen via nachtvluchten.fm. En daar kunt u ook de verschillende uren opnieuw beluisteren. En staat natuurlijk ook de link van de parade. De techniek hier was in handen van Rolf Scheuder... redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En op onze site staat een prijsvraag. De hoeveelste editie is dit van de parade? En dan kunt u 2x2 vrijkaarten winnen... en die worden u dan toegestuurd. De hoeveelste editie is dit... Het laatste woord is zo meteen aan Nicole van Vessem. Straks Tim Overdiek in het NOS Radio 1-journaal. Nicole, jouw spreuk. Dit zijn toch wel hele kleine lettertjes voor mij, hoor. Oh, nee, even kijken. Zelfs indien gerechtvaardigd, is geluk een voorrecht. Geluk is altijd een voorrecht. Ja. Nou, Ook ja. wanneer gerechtvaardigd. Ook wanneer gerechtvaardigd. Nee. Smart people met smartphones. Opgelet.